Twee weken geleden bereikten de vakbonden een principeakkoord met de VNG over een loonsverhoging van 2%. De bonden en de VNG moeten het akkoord nog voorleggen aan hun achterban. Een woordvoerder van Apva noemt het onverstandig dat de minister zich er nu mee bemoeit. Over de CAO is anderhalf jaar onderhandeld. Tegen de Liberiaanse ex-president Taylor is 80 jaar cel geëist...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 In de peilingen gaat het wel iets beter met Sarkozy. Na het televisiedebat van gisteravond... is zijn achterstand op Hollande geslonken van 8 naar 6 procent. Facebook heeft bekendgemaakt dat de aandelen van het bedrijf... tussen de 28 en 35 dollar gaan kosten. Dat betekent dat het internetbedrijf rond de 90 miljard dollar waard is. Facebook gaat waarschijnlijk over twee weken naar de beurs. Op de Nasdaq wordt maar een klein deel van de aandelen verhandeld... met een waarde van ongeveer 10 miljard dollar...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 In de Nijkerkse fabrieken waren geen mensen aanwezig toen de brand uitbrak. Het pand staat op een industrieterrein langs de A28. De snelweg was urenlang afgesloten. De webcam in de Vossenburgt in Flevoland wordt uitgeschakeld. In de Burgt bij de Oostvaardersplassen zitten dit jaar geen vossen, dus er valt niets te zien. Vorig jaar werden de bewegingen van de Vossen door drie webcams geregistreerd. De beelden waren te zien op volgdevos.nl en werden twee miljoen keer bekeken.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Chris Keijner. Ik wist het natuurlijk al, maar ik heb het toch even voor u uitgezocht. Op 5 februari verloor Ajax nog van Utrecht. Op 7 februari won Johan Cruijff definitief zijn laatste rechtszaak... tegen de commissarissen van Ajax. Op 11 februari won Ajax van NAC en daarna heeft het niet meer verloren. Your Honor, I rest my case. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Er zijn nu vier kandidaten en er is er één bij ons vanavond. Kandidaatlijsttrekker voor het CDA en demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies is zometeen onze gast. En gaat het nu echt zo slecht met Spanje of zijn er lichtpuntjes zoals de nieuwe staatslening die er vandaag uitging? Straks een tweegesprek. En waarom krijgt Mexico vandaag op de dag van de persvrijheid extra aandacht... vragen we straks aan twee daar werkzame journalisten. Tegen twaalf gaan we nog even naar Londen... om te horen of daar dan al een nieuwe burgemeester gekozen is. Dat komt allemaal zometeen na een overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag 3 mei. De moord op de Haagse juwelier Stratman lijkt opgelost. De verdachten zijn gepakt en één van hen legde zelfs een bekentenis af. De 19-jarige overvaller was gevlucht naar Georgië. Zijn verklaring werd daar uitgezonden op de staatstelevisie en is nu bewijsmateriaal. Deze verklaring zal worden meegenomen in het onderzoek... en uiteindelijk zal hij daarmee worden geconfronteerd met die beelden. De man zit in een Georgische cel. Justitie verwacht hem snel in Nederland. Nou, toch wel binnen enkele weken, maar daar hebben we natuurlijk de medewerking... van de Georgische autoriteiten voor nodig... Het is normaal gesproken vooral een zender met veel boenke -boenke muziek, vinden velen van u waarschijnlijk... maar voor één keer was Radio 538 heel serieus. Omdat de dochter van DJ Ruud de Wild... aanhoudend vragen stelde over Anne Frank. En het verhaal van Anne Frank kon ik natuurlijk wel uitleggen. Iets met de Tweede Wereldoorlog, achter de boekenkast en Maar Toen ik er dieper over nadacht, bekroep ik ineens het uh, gevoel... dat ik hier misschien wel iets mee moest gaan doen. Wat kon ik het mijn dochter nou eigenlijk uitleggen? Voor één keer geen grappen. Geen gelach. Samen met een 86-jarige overlevende ging Ruud de Wild naar Auschwitz. Hier zijn we dus. Dit is de gaskamer. dus ja. hier kom je binnen? Ja, dan werd de gas naar binnen gegooid. Een live uitzending vanuit het kamp. Het kwam bijna beangstigend dichtbij. Die ovens, stoffelijke overschotten werden in die, in die ovens die hier staan werden ze gestopt. Er konden drie stoffelijke overschotten in één oven. Tim Fortuyn wilde al premier worden in 1995. Dat zei hij in een interview dat toen nooit is uitgezonden. Nu staat het op de website van de NOS. Wil premier worden van dit land? Mag u heel serieus nemen? Het is natuurlijk een metafoor. Want waar, waar het naar inhoudelijk om gaat, is om de noodzakelijke modernisering van dit land gestalte te geven. Ik zie dat ook als een opdracht. Daar ben ik nu al jaren mee bezig. In 2002 pleitte de Fortuyn vlak voor zijn dood voor een hecht en betrokken Nederland. Opnieuw in een nooit uitgezonden interview, dit keer door de VPRO. En dat krijg je alleen maar door uh, een redelijke mate van kleinschaligheid. Alles wat grootschalig is, is anoniem en verloederd. En de uitwerking had hij al bedacht in 1995. Alle werklozen weer aan het werk. De bijstand was volgens Fortuyn een moloch geworden... die een gespleten samenleving in de hand werkte. Ik zeg altijd maar als je naar de bijstand gaat... krijg je een inkomen en je verkoopt je ziel aan de duivel. Dat is precies wat er gebeurt. Nou, daardoor desintegreerde die buurt uh, razendsnel. Zondag is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Zonder al te veel problemen is Ajax gehuldigd bij de Amsterdam Arena. Laat horen, want hier zijn ze, onze kampioenen! Het was al de tweede huldiging vandaag. De hoofdsponsor liet de ploeg opdraven om handjes te schudden met het personeel en hun kinderen. Voor de Amsterdamse spelers lijkt het een moedje, al denkt Egon daar anders over. Nou ja, vorig jaar had ik de indruk dat het een beetje een verplicht nummer was. Nu willen ze hier ook heel graag naartoe komen. Het zag er daar wel beduidend minder uitbundig uit dan bij de arena. Het verschil. Ik had iets in eens gezegd tegen Christian Eriksen. En waarom dan? Nou, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, en al een paar dagen in het nieuws. Maar met een extra nieuwsfeit van vanavond erbij. Je zult deze dagen maar burgemeester zijn in Vorden. Dan krijg je heel wat over je heen. Goedenavond, meneer Henk Aalderink. Goedenavond. Ja. ik ben trouwens burgemeester van de gemeente Bronkhorst. U bent burgemeester van de gemeente Bronkhorst. Excuses, maar Voorde valt daaronder, hè? Ja hoor, dat is ja. één van de 43 op dorpen. Precies, nou, dan zitten we toch redelijk in de buurt. Ja. Uh, het comité 4 mei in uh, Voorde wil morgen stilstaan... met tien Duitse soldaten die ook daar op de begraafplaats... waar de normale bijeenkomst altijd al plaatsvindt, begraven liggen. Uh, daar is al veel over gezegd. Uh, de wereld leek te klein de afgelopen dagen. Had u dat verwacht, zoveel commotie? Nee, nee. Maar ja, kijk, als het eenmaal uh, zeg maar ingezet wordt als zijnde een uh, herdenking van nazi-soldaten... Ja, dan gaat natuurlijk iedereen aan de loop en dan is het communicatief ook eigenlijk niet meer te houden. En dat is wel heel jammer, omdat het uiteindelijk uh, het 4-5 mei-comité uh, niets meer wilde... dan na de officiële uh, bijeenkomst zeg maar, teruglopen langs dat Duitse graf... Ja, en het is wat dat betreft dat is ook jammer uh, door alle media helemaal uit zijn verband getrokken. Ja, want het gaat ook om weermachtsoldaten. En, en, en, en er is uitgezocht dat het over het algemeen jonge jongens waren die daar liggen. En die ook voor hun nummer maar opkwamen. De, ik zei al, er is een nieuwsfeit bijgekomen vanavond. Daarom hebben we u toch nog even aan de lijn. Want u hebt nu ook een kort geding aan de broek van de Federatie Joods Nederland. Dat morgen om tien uur dient. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, als je zo'n week meemaakt als afgelopen week... Dan, ja, dan hoef je je eigenlijk niet meer en nergens meer over te verbazen. Zeker omdat het toch heel vervelend is dat er... Uh, natuurlijk, kijk, wat er op de normale internet en, en, en de sociale media gebeurt... nou, dat weet je. Ja. Maar ook als je ziet in, in de mails en, en de telefoontjes... Ja, wat daar toch een stuk ongenuanceerdheid in zit... Uh, ...je niet willen verdiepen uh, in, eigenlijk in wat gebeurt er nu echt. Maar, geldt dat, maar anders, geldt dat dan ook voor de mensen die dit kort geding hebben aangespannen, vindt u? Ja, kijk, als men gewoon uh, even geluisterd had en, en uh, gewoon even gevraagd had... Wat, ...wat is er nu? Dat is eigenlijk ook het, het, het Simon Wiesenthal-instituut uit Los Angeles... ...die hmm. uh, dus eigenlijk uh, niet, uh, zeg maar, uh, journalistieke uh, raadpleging doet maar eigenlijk gewoon op basis van de, de mails die rondgaan ja. daar ook iets over vindt. Die meneer Loonstein van de Federatie ja. Joods Nederland, die zegt dat hij met u gesproken heeft... maar dat u de weg kwijt bent en geen historisch besef hebt. Ja, nee, ja, nee precies. Kijk, als je een discussie met iemand begint en, en zegt van... ja, god, u had uh, zo'n nazi-burgemeester kunnen zijn... en uh, u heeft geen uh, historisch besef, uh, eigenlijk voordat je uh, kunt uitleggen wat er nu gebeurt... Ja, dat, dat is jammer. En ik vind, ik vind ook, uh, uh, als je dus als organisatie zo optreedt... Uh, waar is dan de, de maatschappelijke discussie die je toch ook uh, rond dit thema volgens mij mag voeren? Hmm. Wat zou het betekenen wanneer u dat kort ding verliest morgen? Ik weet niet. Kijk, ik, uh, ik heb er geen mening over. Het is nu aan de rechters in dit, in dit land en daar heb ik heel veel vertrouwen in. Uh, dus laten we gewoon morgen even afwachten wat uh, de rechter uh, daarvan vindt. Gaat u erheen? Nee, ik zal er zelf niet bij zijn. Waarom niet? Nee, ik, heb, ik had andere afspraken en ik wist niet dat die kwam. Uh, om uh, kwart over vijf uh, kwam uh, de deurwaarde binnen op het gemeentehuis. En ik heb morgen echt uh, rond die tijd tien uur een, een andere afspraak. En uh, we zijn goed vertegenwoordigd. En ik hoor wel uh, wat ik morgenavond wel of niet mag doen van de rechter. Ja. Ik wens u een goede dag morgen, uh, meneer Adering. Dank u wel. En uh, dat was het nieuws van vandaag. Morgen is er weer nieuws. Dat staat dan in de ochtendkranten die zijn gelezen door Martijn Nijhuis. Ja, ook in Trouw en de Telegraaf gaat het over de dodenherdenking in Vorden. De Telegraaf spreekt de schande van... Door de soldaten van Hitler te eren vervalst worden de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Zo staat in het commentaar. De Telegraaf noemt de kwestie een regelrechte belediging van de slachtoffers. Volgens de krant recht zo langzamerhand het onderscheid tussen goed en kwaad te vervagen. Eindpunt van die ontwikkeling is de ontkenning van de holocaust. Aldus De Telegraaf. In trouw komt David Barnow aan het woord van oorlogsinstituut NIOT. Hij zegt dat de VT-discussie vooral is veroorzaakt... doordat het begrip slachtoffer steeds breder wordt geïnterpreteerd. In het begin werden vooral de verzetstrijders van de Tweede Wereldoorlog herdacht, zegt hij. Later kwamen er ook soldaten bij die bij andere missies zijn gesneuveld. En nu speelt dus de discussie over de Duitse soldaten. Volgens hem moet het Nationaal Comité 4 en 5 mei nog eens goed bedenken... voor wie de herdenking eigenlijk bedoeld is. De woordvoerder van het NIOD vindt zelf dat het comité moet terugkeren naar de basis. Dus alleen de burgerslachtoffers en de verzetstrijders moet herdenken. In het AD een verhaal over lentejurkjes en korte broeken. Die blijven massaal in de rekken hangen. Oorzaak is het druilerige weer. Want ja, als het donker is en het regent... dan hebben mensen geen zin om hun garderobe uit te breiden met luchtige kleren. En de kledingwinkels hebben ook last van de economische crisis. En dan vooral de boetiekjes en de grote damesmodeketens, zegt het CBS. Het aantal winkels met 100 man personeel of meer werd vorig jaar gehalveerd. En ook veel kleine zelfstandige winkeliers moesten de deuren sluiten. Een merkeneskundige denkt dat er steeds meer wegwerpmodewinkels komen... zoals Primark en Vibra. Je loopt de zaak uit met tassen vol kleding en slechts 20 euro armer. Terwijl je bij Esprit voor hetzelfde bedrag één t-shirt koopt, zegt hij in het AD. In de Volkskrant gaat het over de vriendensite Hives die in zwaar weer zit. Afgelopen jaar nam het gebruik van de Nederlandse site af met 38 procent. Steeds meer mensen stappen over op de Amerikaanse concurrent Facebook. Bij Hives liep het aantal gebruikers terug van 4,8 miljoen naar 3 miljoen. Vooral jongeren tussen de 15 en 20 haakten af. Ook Twitter heeft Hives ingehaald. 3,2 miljoen Nederlanders maken gebruik van die berichtendienst. De problemen ontstonden drie jaar geleden, zeggen ze bij Hives zelfs. Bij iedereen was, bijna iedereen was in 2009 lid van Hives... en daardoor zou het netwerk minder populair zijn geworden. Want toen werd het juist hip om te zeggen dat je niet meer op Hives zat. Gehandicapten moeten makkelijker in het gewone openbaar vervoer terecht kunnen... Dat stelt VVD-kamerlid Tamara Venroy. Ze heeft de demotioneer staatssecretaris Veldhuizen van Zanten gevraagd... om zich daarvoor in te zetten, meldt Spits. Het lijkt een aardig gebaar naar gehandicapten. Maar het gaat, de VVD-politica, vooral om geld, zo blijkt. Want nu wordt er elk jaar ongeveer een miljard euro uitgegeven... aan collectief vervoer. Ze zegt dat veel provincies bezig zijn om het OV toegankelijker te maken. Maar veel gemeentes weten dat niet... en die laten gehandicapten daarom voor veel geld vervoeren in speciale busjes. Contractvervoer is bedoeld als een aanvulling op het OV, zegt de vvd politica maar in de praktijk is het vervoer van deur tot deur geworden. In het Nederlands Dagblad een artikel over de blinde Chinese dissident, dissident Cheng Guangcheng, De activist die ontsnapte aan zijn brute bewakers... en schuilde in de Amerikaanse ambassade in Peking. De Amerikanen onderhandelden dagenlang met China over de kwestie. Er werd van alles beloofd, maar het was niet meer dan een sprookje, zegt de krant... Tian's vrouw was bedreigd en mishandeld, familieleden en mensen die hem hadden geholpen werden gearresteerd. Het leidt tot de prachtige kop in het Nederlands Dagblad. "Blinde laat het ware China zien. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hij bereidt er een lange eind aan. Tim Knol was dat met Sam. Ze is een van de vier, ze is de enige vrouw en ze heeft de meest duidelijke campagneleus. Kies Spies namelijk. Lisbeth Spies is nu nog demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Um, maar uh, is ook kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Goedenavond, mevrouw Spies. Goedenavond. Eerst heel even als minister. Uh, vanavond groot in het nieuws. U wilt de CAO voor gemeenteambtenaren openbreken. Die hebben net twee weken geleden afgesproken dat ze een loonsverhoging krijgen van 2%. En u wilt ze op de nullijn hebben. Ja, zeker. Ik heb het uh, idee dat uh, de urgentie van de situatie... waar we in Nederland uh, mee te maken hebben... bij nog niet iedereen voldoende is doorgedrongen. En ik vind het echt een fout signaal... daar waar we iedereen, onderwijzers, politieagenten... ambtenaren op rijksniveau op de nullijn uh, proberen uh, te houden... dat dan de gemeente toch nog een loonsverhoging van 2% afspreken. Dus ik heb hen opgeroepen om af te zien van deze stijging met 2 en zich uh, solidair uh, te betonen met ook de afspraken... die vorige week in de Tweede Kamer zijn gemaakt. Iedereen op de nullijn. Ja, En daar zou ik best tien minuten met u over door willen praten. Maar u hebt zelf ook gezegd, dat doe ik liever niet. Want daar kwam ik, kom ik hier, vanavond niet voor. <coughs> nee, dat klopt. Ik zit hier ja. als kandidaat. Ja. Dus dat, dat uh, respecteren we. Uh, kandidaat, Kiespies, Had u dat zelf bedacht? Nou, hij is in alle eerlijkheid in een vorige campagne al wel een keer over de tafel uh, gegaan. Ik ben vroeger nog wel eens een keer geplaagd met mijn achternaam. Want ah. je kan er natuurlijk ook een hele hoop verbasteringen van maken, zullen we maar zeggen. Maar uh, sinds ik in de politiek uh, nee. zit, is het, uh, is, heb ik nog nooit zo'n goede achternaam gehad? Nee. Um... Er zijn nu vier kandidaten. Morgen sluit de, uh, de aanmeldingstermijn. De andere kandidaten zijn fractievoorzitter van Haarsma Buma... Uh, meneer Harry Wesselink, waar we niet zo heel erg veel van weten... en uh, Marcel Wintels, een, een uh, bestuurder in het, uh, in het onderwijs. Um, gaat u het worden? Ja. En waarom wilt u het worden? Omdat ik uh, met overtuiging gehoor heb gegeven aan de oproep van onze partijvoorzitter, die een 100% christendemocraat uh, zoekt. En dan moeten ze u hebben. En, en, dan niet van ze, haar maar Buma. en dan moeten ze mij hebben. Ik ben sinds het eind van de middelbare school lid van deze club. Uh, het zit in mijn bloed, heb ik ook uh, wel eens uh, gezegd. En juist nu. Uh, moet je niet met je handen over elkaar aan de zijlijn blijven staan... maar moet je voluit uh, de club aan willen voeren... midden in het veld uh, opgesteld uh, staan. En ervoor zorgen dat een nieuw CDA met een nieuw verhaal... en een nieuwe lijsttrekker... Uh, 12 september een fantastisch mooie verkiezingsuitslag uh, kan maken. En ik denk ja. dat ik daar uh, de goede persoon voor ben. Ja. Het helpt misschien ook nog wel een beetje... dat straks tussen Alexander Pechtot, Mark Rutte, Arie Slop, Emiel Roemer, Geert Wilders ook nog eens een beetje een, een dame uh, te zien uh, is. U maar Jolande Sap niet. Jolande Sap en Marianne Thieme, die okay. kunnen de best een vrouwelijke collega ja. bij uh, krijgen. Maar het zou natuurlijk uniek in de historie ja. zijn. U wilt het heel graag, dat, dat merk ik. Um... Dan bent u vast niet blij met de publiciteit van de afgelopen dagen. Naar aanleiding van het Volkskrant interview gisteren... waarin u zei dat u geen traan zou laten om het uh, verlies van het Boerkaverbod... waar u eerder als minister voor gepleit hebt. Nou... Ik ben eigenlijk wel blij met die publiciteit. Oh. Want waar het natuurlijk om gaat... is dat het CDA... Uh, met een ander verhaal... dan in juni 2010... deze verkiezingscampagne ingaat. Mm -hmm. En dat maakt ook... Een, dat we vooral naar de toekomst moeten kijken. Dat we het huishoudboekje van Nederland op orde moeten krijgen. Maar dat we ook na moeten denken... over hoe dat we in deze samenleving... met elkaar omgaan. Uh, ja. En dan moet je soms een breuk maken... tussen datgene waar je als minister... verantwoordelijkheid voor hebt genomen... En datgene wat je als politiek leider van het CDA voor zou willen staan. Verbaast het staan. u dat mensen er verbaasd over zijn... dat u toen met kracht van argumenten uh, en met enige inzet... het Boerkaverbod verdedigde en dat u er nu zo nadrukkelijk afstand van neemt? Nou, ik denk dat dat voor sommige mensen best wel wat verwarrend uh, kan zijn. Maar ik weiger om als kandidaat lijsttrekker voor het CDA... een compromis wat we hebben gesloten met drie partijen... tot mijn eigen agenda te verklaren. Nee. Het CDA heeft een ander verhaal te vertellen, een nieuw verhaal te vertellen. Hmm. Daar ben ik uh, nu voor bij u. Daar wil ik graag lijsttrekker uh, ja. voor worden. Ja, maar en daar ik, past ik, bijvoorbeeld ook zoiets. Dat stond ook in dat interview. Als was een dubbele nationaliteit. En het bestrijden van dubbele nee, nationaliteit dan u ook afstand past daar van. niet in. Maar ik denk dat de verbazing van de meeste mensen... en daar ging de publiciteit eigenlijk ook vooral over. Kijk, compromissen in de politiek, dat begrijpt iedereen. Maar u heeft het toen uh, toen die beslissing genomen... wat in het kabinetsberaad met enig vuur verdedigd. U noemde het van onvoorstelbaar groot belang. Dat is toch iets anders dan, dan een beetje contrakeur iets verdedigen. Nou, degene die mij kennen en dan naar de non-verbale communicatie kregen, die, he, keken, die hebben ook wel eens gezegd van het kwam wel uit je hoofd, maar niet helemaal uit je hart. Ja, Ik kan maar hen niet je helemaal je toch ongelijk niet daarin uh, geven. Kijk, wij hebben om deze coalitie mogelijk te maken als CDA uh, een aantal punten heel dicht bij de CDA-agenda weten uh, te realiseren... maar een aantal punten stonden daar ook verder van weg. Zoals bijvoorbeeld het voorstel voor die dubbele mm -hmm. nationaliteit. Dat doe je omdat je een compromis moet sluiten. Ik heb als minister Willens en Wetens getekend... voor dat regeerprogramma, voor dat gedoogakkoord. Maar tegelijkertijd ben ik nu ook kandidaat-lijsttrekker voor het CDA. Ja. En Waarom daar hoort u een daarvoor? ander verhaal Waarom bij? tekende u daar toen voor? Want het kabinet was nog een end op streek. U verving minister Donner. U wist waar u in Stapte. U wist dat u dit soort dingen wellicht zou moeten gaan verdedigen. Waarom tekende u daarvoor toen? Omdat ik, uh, en dat doe ik dus ook nu niet, nog nooit ben weggelopen van het CDA... op het moment dat er een indringend beroep op je uh, wordt gedaan. Er zijn ben... daar geen grenzen aan dan? Daar zijn natuurlijk grenzen aan. Maar ik heb in uh, oktober 2010 uiteindelijk uh, steun gegeven... ook als CDA-lid aan deze uh, coalitie. Omdat ik vond dat het de enige denkbare optie op dat moment uh, was. Mm. Met alle voors en alle tegens die daarbij uh, uh, hoorden. Ik ben toen waarnemend partijvoorzitter geworden in een periode... dat het ongeveer de moeilijkste periode was... waarin het CDA verkeerde sinds mm. haar uh, oprichting. Ook toen geprobeerd om mensen weer bij elkaar te brengen... mensen te verenigen, te verbinden. En dat is ook precies wat ik nu weer wil gaan proberen ja, maar als maar juist, lijsttrekker. Juist met zo'n maatregel als dat, dat Boerka-verbod... Uh hebben een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking... heeft dat niet echt als verbindend ervaren natuurlijk. Nee, en dat is dus ook de reden waarom ik noem, Daarom vroeg ik, waar liggen die grenzen? En daarom, dat is dus ook precies de reden waarom ik zeg... als kandidaat lijsttrekker ga ik geen compromissen verdedigen... die het resultaat zijn van het onderhandelen tussen drie partijen... Hm. maar ga ik voor een eigen uh, CDA-agenda. Uh, en daar hoort dus een boerkaverbod of het bestrijden van dubbele nationaliteit, horen daar in mijn beleving geen prioriteit in te krijgen. Juist niet omdat ja. ze in de hoek terecht zijn gekomen van polariseren, van mensen tegen elkaar uitspelen. En, en ik u... vind juist nu dat het CDA vanuit ja. die middenpositie die wij horen te hebben in dit politieke spectrum in Nederland naar die verbinding op zoek moeten gaan. Ja. En niet moeten, verder moeten gaan met polariseren. Nee, mensen wat u, tegen wat elkaar u vooral opstellen. moet doen op 12 september is al die kiezers die sinds u met de PVV bent gaan regeren, althans in de gedoogconstructie. Uh, overtuigen om weer op het CDA te gaan stemmen. Um, wat gaat u zeggen over die afgelopen anderhalf jaar tegen die kiezers? Ik ga in ieder geval proberen, want wij zijn de vorige verkiezingen... als CDA ongeveer zes zetels kwijtgeraakt aan mensen die niet zijn komen stemmen. Hmm. Omdat ze hun stem niet aan, het CDA, niet aan een andere partij dan het CDA wilden gunnen. Maar hem op dat moment ook niet aan het CDA maar, konden geven. Maar wat gaat u zeggen over die samenwerking met de PVV? Ik ga daarvan zeggen dat dat een experiment is... wat wat mij betreft niet voor herhaling vatbaar is. Maar dus ik u ga gaat nog... nooit meer met de PVV regeren? Ik ga zeggen dat dat een experiment is wat niet voor herhaling vatbaar is. En betekent dat dat u nooit meer met de PVV... Gaat regeren of de, betekent het iets anders? Ik denk dat, die, dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat wij ooit nog met de PVV gaan regeren. Maar, maar ik wil het is niet, niet op voorhand. Kiezers uh, die de PVV een warm hart toedragen, uh, uitsluiten. Ik wil hen juist overtuigen van het feit... dat ze moeten kijken naar het CDA, naar het ah. CDA-programma. Is dat omdat dan het dat... verschil tussen u en meneer Van Haarsma-Buma? Want die sluit de PVV wel uit, hè? Dat heb ik hem nog niet horen zeggen, maar dat moet u aan hem zelf zeggen. Hij heeft volgens mij alleen nog maar gezegd dat hij zijn buiker van vol heeft. Hmm. Ik vind het geen experiment wat voor herhaling vatbaar is. Dat lijkt me ook vrij duidelijk, uh, in, zeker in Politiek Den Haag. En waarom zegt u niet hij... gewoon, we gaan er nooit meer mee regeren? Omdat je toch altijd een klein beetje voorzichtig moet blijven. En omdat ik vind dat wij voor die kiezers van de PVV... anders dan de PVV niet alleen problemen maken... maar juist ook oplossingen aanreiken. Mm. Daar, wil willen, daar wil ik hen van overtuigen. Bovendien, en dat is denk ik ook ontzettend belangrijk... wij zijn die verkiezingen in 2010 ingegaan... met een programma waarin veel CDA'ers zich uiteindelijk niet thuis voelden. We hebben nu, en dat maakt enorm veel verschil voor heel veel CDA-leden op dit moment. We hebben sinds januari van dit jaar het rapport van het Strategisch Beraad... waarin die nieuwe koers van het CDA wordt neergezet. Dus u gaat in ieder geval wel zeggen, dat programma van toen, vergeet het... Dat was niet goed. Dat programma dat was uh, niet het goede programma. Daar hebben we de steun van heel veel kiezers bij verloren. En ik merk nu dat in die club van het CDA... die, die CDA-leden met passie, met energie... naar dat nieuwe verhaal uh, toe willen... daar uh, verder met die club uh, aan willen gaan werken. Nou, Daar wil ik dolgraag mijn schouders samen met hen onderzetten... om ervoor te zorgen dat dat CDA met dat nieuwe geluid, met dat nieuwe verhaal nog meer mensen aan zich weten binden dan ons in juni 2010 is gelukt. Zaterdag moet u voor de commissie verschijnen. Ik wens u veel succes, mevrouw Spies. Dank, Dank u, u wel. wel. Hazel kid wou graag omhelst worden, embrace. Het is zoeken naar lichtpuntjes in de economie van Spanje. En vandaag was er wellicht een kleintje. Het land haalde met een nieuwe staatsleding 2,5 miljard op. En er was veel belangstelling voor. Marcel Janssen, hoogleraar Economie in Madrid. Goedenavond. Goedenavond. Is dit het goede nieuws van vandaag? Nou ik denk dat, uh, dat de banken aan liquiditeit op, op dit moment geen gebrek hebben. Dit is uh, geld wat uh, indirect door de ECB is verstrekt aan de banken... wat nu dus door Spaanse banken in, in staatsobligaties wordt uh, belegd. Het zijn de maar, Spaanse banken die deze staatsobligaties hebben gekocht? Uh, grotendeels. Dus de laatste maanden uh, ja. heeft een verschuiving bezig. Het uh, buitenlandse kapitaal gaat weg... en de, de Spaanse banken die, uh, uh, kopen een steeds groter percentage van de staatsobligaties op, inderdaad. Uh, uh, ja. Maar maakt, maakt dat dat het geen goed nieuws is? Of? Uh, nou, het, uh, de uitstroom van buitenlandskapitaal is geen goed nieuws. Ah. Maar het betekent dat buitenlandse investeerders... toch nog steeds twijfels hebben over, over Spanje. En... Uh... Dat is, dat is eigenlijk het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat de ECB voldoende liquiditeit verstrekt. En dus dat er geen problemen zijn voor Spanje om die staatsschuld te financieren. Ja. Maar het zou beter zijn als dit uh, vrijwillig, zeg maar op grote schaal, ook door uh, buitenlandse investeerders zou worden gedaan. En hoe was het met de rente op die staatsleningen? Daar, daar, daar weten wij, leken tegenwoordig ook alles van? <laughs> iets wat hoger dan de, dan de vorige staatslening. Maar niet uh, rampzalig? Niet rampzalig. Nee, iets, iets boven de 4% geloof ik. hè? Zoiets. Ja, maar het is, het ja. is wel zo dat uh, de huidige rentevoeten die met name op de lange, langlopende leningen worden betaald, ja, dat is op lange termijn onhoudbaar. Hè? Spanje kan niet jarenlang 6% nee. procent, uh, op zijn staatsschuld betalen, op de langlopende staatsschuld. Uh, dat dus betekent dat we op korte termijn niet zoveel, heel veel problemen hebben. Maar op lange termijn liggen er grote uitdagingen. Moet die rente omlaag, ja. Uh, nou, het, het bestuur van de Europese Centrale Bank was vandaag ook uh, in, in Spanje. Um, wat had die voor boodschap voor Spanje? Hervorming. Meer hervormingen. Uh, uh, ook uh, nog steeds druk op, uh, op de regering. Om, uh, om inderdaad dat tekort onder uh, controle te krijgen. Mm -hmm. Maar vooral wordt er druk uitgeoefend op Spanje. om te zorgen dat. Uh, dat men op korte termijn bezuinigt. maar men wel uh, hervormingen invoert. die op middellange termijn. Uh, het groeipotentieel van Spanje kunnen bevorderen. Mm -hmm. En dat is echt een hele moeilijke taak. En dat blijkt wel. Uh, ja, hier in de studio is Peter de Waard. Uh, economie-columnist en uh, journalist van, van de Volkskrant. Uh, kan Spanje nog veel hebben? Nee, dat zal niet uh, het geval zijn natuurlijk. Als dit heel lang blijft, deze dergelijke hoge rente... dan krijgt Spanje natuurlijk ook een probleem. En dan zal Spanje zeker... Uh, ja, dan uh, zal geholpen moeten worden door de, door de Europese noodfonds. Dat kan, dit kan niet heel lang zo doorgaan. Dus uh, of de ja, ECB moet besluiten om nog meer van deze leningen te gaan verstrekken... dus nog meer van deze ja, liquiditeitsverruimende operaties... maar uh, dat is zeker een probleem. ja. Want, uh, Marcel Jansen, zit, zit er nog wel lucht om te bezuinigen? Je zegt hervormen, op korte termijn bezuinigen. Uh, en, en zo ja, waar zou dat dan op moeten gebeuren in Spanje? Nou, uh, ruimte om te bezuinigen is er. Bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, um, op dit moment wordt er, uh, wordt er overlegd met de, met de regio's... om eigen bijdragers in de gezondheidszorg in te voeren. Wat een, wat een goed idee is, met name omdat die inkomens afhankelijk zouden zijn. Hmm. Het grote dilemma is eigenlijk het ritme waarop Spanje moet bezuinigen. Want deze economie is aan het krimpen. En op het ja. moment dat we dus heel brusk gaan bezuinigen... dan, uh, dan is er het, het risico dat we in een neerwaartse spiraal terechtkomen... waarbij die groeipercentages maar blijven uh, zakken... en de belastinginkomsten ook teruglopen. En, en Spanje eigenlijk continu gedwongen zal worden... om grotere inspanningen te doen. Ja. Ja. Uh, dus het, het gaat er eigenlijk om dat we in Europa moeten gaan praten... over wat het juiste ritme is... van wat wij dan die fiscale consolidatie noemen. Ja. Er wordt veel te veel blind gestaard op uh, die 3% norm voor het, uh, 2013, naar mijn idee. Ja, nou ja, misschien als meneer Hollande in het buurland Frankrijk zondag gekozen wordt... dat die discussie met wat meer vuur gevoerd gaat worden. Um, Peter de Waard, um, Spanje heeft dus grote problemen. Ja, economie moet niet kapot bezuinigd worden. Toch had jij gisteren in de Volkskrant een uh, positieve column over Spanje... over het potentieel van Spanje. Waar zit dat? Ja, nou ja, ik, Spanje vind ik niet een hopeloos geval. Zoals Griekenland een beetje het geval was. En ja, Spanje heeft natuurlijk enorme, enorme problemen. Dat heeft Nederland ook, wij kampen ook natuurlijk... met het probleem van die 3%. Mm. Dus alle landen hebben een bepaald soort problemen. Die zijn er zeker voor Spanje. En dat is met name natuurlijk... het uh, ja, ineenzakken van de woningbouwprijzen. En natuurlijk de gevolgen die het heeft voor de banken. Ja. Maar Spanje heeft een enorm... Toch een enorme grote, ja, veel tafelzilver in huis. Je kan zeggen, ja, op, op het gebied van sport bijvoorbeeld zetten ze het de toon. Deze week kwam er een ranglijst uit van de de 100 beste restaurants in de wereld. Er zaten in de top 10 zaten drie Spaanse restaurants. Barcelona is een hele hippe stad. Ze hebben fantastische bedrijven, op, op bijvoorbeeld bierbrouwerijen. Ze hebben Zara, dat is een modeketen. Dat is nu de grootste modeketen ter wereld. En de allereerste die meer dan een marktaandeel heeft van 1%. Zeer innovatief, kan heel flexibel opereren. Hè? Dus als er een, ja, een model op een gegeven moment... met iets op de catwalk staat, ergens bij een oscar uitreiking mm -hmm. dan kan die modeketen, kan het wel binnen... Zes weken of zo kunnen ze het al in de winkel leggen. Ja. Dat is uniek, want de meeste modeketens kunnen dat pas over een jaar. Ja. Dus in dat opzicht zijn ze natuurlijk toch heel goed bezig... in een bepaald soort opzichten. En Spanje heeft ook laten zien, ook in het verleden... bijvoorbeeld in de jaren 60 en 70... dat ze heel snel uit een crisis weer kunnen komen. Ze zijn flexibel. Ja. Marcel de Waard, zijn de sectoren, die, uh, uh, Marcel Janssen, sorry, de, de sectoren die Peter de Waard nu noemt... zijn dat inderdaad de sectoren die Spanje er weer bovenop zouden kunnen helpen? Nou, als, uh, uh, als we afgaan op de rapporten die, die de laatste jaren vers, uh, verschijnen... is het met name in de, in de service sector en in de professionele service sector... daar waar groot groeipotentieel zou liggen. Het grote probleem voor Spanje... En waar, waar hebben we het dan precies over? Want... Uh, uh, nou, dan heeft u het echt over uh, bijvoorbeeld ingenieursbureaus, uh -huh. IT-bedrijven. Uh, Innovatieve uh, sector. Uh -huh. Exact, daar is de groei achtergebleven in Spanje. Ik ben het helemaal eens met het idee dat, er, uh, dat Spanje dus een veel gediversifieerdere economie heeft... Dan Portugal of Griekenland en een aantal leidinggevende bedrijven. En het is niet alleen Zara, het zijn ook banken. Ja. Het mag vreemd klinken, maar Spanje heeft twee banken die, die, die tot de wereldtop behoren. en die eigenlijk redelijk goed door deze crisis heen komen. alleen de pech hebben dat ze dus een Spaanse naam hebben. Ja. En, en vandaar problemen op de, op de financiële markt oplopen. Dus wat is het meest verstandige wat Europa nu voor Spanje zou kunnen doen. als dat potentieel er is? Dat betekent eigenlijk dat, uh, dat Spanje... iets wat meer ruimte gegeven moet worden... om, uh, om die begroting op, op orde te krijgen. Dus een, een uitstel eigenlijk van één of twee jaar... zodat het ritme van die bezuiniging na, naar beneden kan. Mm -hmm. En in ruil daarvoor... Uh, uh, moeten er, moet er duidelijke bindende afspraken worden gemaakt... met, uh, met Rajoy, met de, uh, de, premier, ja. de premier hier. Wat de, de, de hervormingen zijn... die uh, volgens uh, Brussel absoluut noodzakelijk zijn... En uh, als die dus goed ingevoerd worden... Uh, dat betekent dus feitelijk dat, dat Spanje aan de leidraad... zou moeten gaan lopen van Brussel... Ja. Uh, dan zou Spanje meer tijd moeten krijgen. Spanje okay. is niet alleen in de jaren 60, ook, ook in de uh, aanloop naar de euro... eigenlijk een van de beste leerlingen geweest in de klas. had hele ja. lage tekorten, ja. Ja. Ja. lage schulden... Uh, uh, en die reputatie die wil men hier niet op het spel zetten. Hè. Ik, ja. ik ben er heilig van overtuigd dat Spanje... Uh, uh, na die, uh, uh, die afspraken wil nakomen... alleen het ritme van ja. de bezuiniging is gewoon veel te hoog. Peter ja, de Waard, mee eens? Ja, ik uh, in voor een deel ben ik het daar zeker mee eens. Ik vind dat Spanje dan ook als een voorbeeld kan gelden... bijvoorbeeld wat er nu gebeurt op dit moment in Spanje. Want ze hebben op dit moment een stabiele regering. Dat hebben de meeste Eurolanden niet. Hè. Die krijgen allemaal nog verkiezingen voor hun uh, kiezen. En wat Spanje... ja, die kan toch uh, in dat opzicht kunnen... Wij, uh, bijvoorbeeld wat zij doen bijvoorbeeld bij de woningmarkt... zij laten langzaam die zeepbel leeglopen. En in zoverre zijn we in Nederland nu, in, nog niet eens aan toe. Bijvoorbeeld professor Boelhouwer, die zei gisteren nog... ja, we moeten... Weer Weer wat subsidiëren. Wij kunnen dat nog niet permitteren, blijkbaar, ja. om die zeebellen te leeg laten lopen. En ik denk dat Spanje in dat opzicht gewoon veel verder is en dat wij er iets van kunnen leren zelfs. Spanje als voorbeeld, dat hebben we een tijdje niet gehoord. Hartelijk dank Marcel Jansen en Peter de Waard. Y ándale, pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale. voel je schaamte, weet tengo mala suerte je niet kan helpen, weet je dat ik je niet kan helpen, mi je dat ik Yandale, dat hoorde u van Linda Ronstadt. En uh, dat komt van het album Canciones de mi padre... waarop ze namelijk de liedjes zingt die haar Mexicaanse vader altijd zong. Mexico, ja. Wereldwijd werd vandaag aandacht besteed aan de persvrijheid... op de Internationale Dag van de Persvrijheid. En het thema was dit jaar de slechte situatie... voor journalisten in Turkije en Mexico. Niet onterecht, want vanavond werd bekend... dat er vandaag weer twee journalisten dood zijn aangetroffen... vermoord, in stukken gesneden in Mexico. Aan de telefoon Jan-Obert Hootsen, freelancejournalist in Mexico-stad. Goedenavond. Goedenavond. Aan de Skype zelfs. Helemaal goed. Um, wat weet jij over deze twee fotografen die vanavond gevonden zijn? Uh, het uh, gaat in dit geval om uh, Guillermo Luna en Gabriel Hoege. Uh, en dat zijn allebei uh, freelancers. Hmm. Een van hen die moest vorig jaar al wegvluchten uit Werkhoes, omdat een collega van hen was vermoord. Uh, wat ik van ze weet is dat ze bezig waren met een project voor een medium in Mexico stad. En dat ze afgelopen woensdag zijn verdwenen en vandaag dus zijn teruggevonden. En uh, ja, zoals je zegt, in stukken zijn gesneden en in zakken zijn teruggevonden. Ja, ze werden vermoord in uh, Veracruz... waar de afgelopen tien maanden al zes andere journalisten omkwamen. Um, wat is daar aan de hand? Nou, Veracruz is op dit moment uh, een beetje een vuurhaard aan het worden van de strijd tussen verschillende groepen van georganiseerde criminelen. Uh, het gaat om Los Zetas, een drugskartel, en het golfkartel en nog één uh, of twee andere groepen. En uh, ja, op het moment dat dat gebeurt, dan zie je dat journalisten altijd tot de eerste golfslachtoffers behoren. En waarom is dat? Want wat, is, ze werden gevonden met twee andere uh, uh, lijken, zal ik maar zeggen. Was dit dan een specifieke aanval of, op journalisten? Of zou ze ook nog toevallig op de verkeerde plek geweest kunnen zijn op het verkeerde moment? Ja, dat weten we op dit moment nog niet. Uh, in ieder geval is duidelijk aan, aan de, de manier waarop ze zijn gevonden. Dus in stukken gesneden en in zakken is dat dus duidelijk het handelsmerk van uh, groepen als Losetta's. Dus uh, er is weinig twijfel over dat de georganiseerde criminaliteit hierachter zit. Mm -hmm. um, het kan heel goed zijn dat specifiek zij werden aangevallen, maar de twee andere lijken zijn nog niet geïdentificeerd. Dus daar is op dit moment nog niet zoveel over te zeggen. Nee. Kees Zoon, correspondent in Mexico, maar nu even in uh, Nederland. Ook goedenavond. Goedenavond. We horen jou hier vaker in het oog over uh, Mexico. Um, klinkt misschien raar, maar kijk jij er nog van op van zo'n bericht? Nee, de, echt opkijken, dat doe je niet meer. Uh, het blijft afschuwelijk natuurlijk. Hmm. En het lijkt wel of het uh, tempo van het moorden van journalisten... evenredig omhoog gaat met het tempo van het moorden van, uh, van burgers... Uh. Ja, en dat gaat dan over de drugskartels die dat doen? Ja, het zijn de drugskartels, uh, hoewel in, uh, in veel gevallen waarin het journalisten betreft... Uh, zijn het vooral mensen die publiceren over uh, de relatie tussen de drugskartels en, en de politiek. Mm -hmm. uh, dat was bijvoorbeeld het geval met uh, de, de collega die uh, afgelopen zaterdag vermoord werd die dan uh, in het bijzonder uh, schreef over de relatie politie, politiek... En dat was een mevrouw, uh, mevrouw Martinez. Ja. Ja. Ja. ja, en dat zijn de, de, de, de frontline-journalisten in Mexico. Hè. De, met name de, de correspondenten van, uh, van de grotere media. Uh, lokale journalisten, radiojournalisten... al uh, uh, collega's die heel direct... Uh, vertellen wat er in hun omgeving uh, aan ja. de hand is en die namen noemen. Ja, maar bedoel je door te zeggen dat het vaak journalisten zijn die juist over die relatie met de overheid schrijven, dat de overheid zelf ook wel eens achter die uh, doden zou kunnen zitten? Ja, het is vaak een uh, heel gemengd. Uh, ten eerste zijn die relaties heel onduidelijk. Maar wat we ook zeker weten is dat vorig jaar zijn er bijvoorbeeld elf journalisten vermoord in Mexico. En er is niet één dader op gespoord. Laat staan dat er uh, berechtingen hebben plaatsgevonden. Mm -hmm. ja. Is dat dan uh, de enige reden voor de aandacht op de dag van de persvrijheid? Of is er nog meer mis met de persvrijheid alsof dit niet genoeg is? Nou ja, dit is natuurlijk het belangrijkste als je ja. praat over uh, persvrijheid en, en censuur. Uh, het meest extreme is natuurlijk als journalisten op het leven worden gebracht. Eén ja. uh, ding is te, dat, uh, dat je verboden wordt om bepaalde dingen te publiceren. Een ander ding is als, uh, als je in stukken gesneden wordt. Maar dat andere dag. gebeurt ook? De, nee, dat andere... Ja, nee. In Mexico is de persvrijheid officieel uh, volledig gegarandeerd uh, uh, sinds... De, de, de PRI, een partij die 70 jaar aan het bewind is geweest... in de vorige eeuw, mm -hmm. achter elkaar... sinds die in 2000 uh, uit de macht is gezet, via verkiezingen... Mm -hmm. is de persvrijheid uh, behoorlijk... Uh, uh, wat zou ik zeggen, uh, verbeterd. Mm -hmm. En iedereen kan officieel op dit moment schrijven... en, en uitzenden wat hij wil. Nou ja, officieel dus, uh, want met Gevaar voor Eigen Leven. Jan Albert, uh, ho hoe is dat voor jou om daar te werken? Gevaar voor Eigen Leven? Tot, tot, tot nu toe heb ik nog geen situatie meegemaakt... waarin uh, ja, ik mezelf echt bedreigd voelde. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het gevaar niet is. Want ik ben ook bijvoorbeeld op reportage geweest in uh, Sinaloa... Uh, een van de brongebieden van de drugskartels, uh, uh, van de, drugskartel, de Sinaloa-kartel. En daar moet je wel degelijk echt op je tenen lopen. Je moet heel voorzichtig zijn. Je moet oppassen met wie je praat... Uh, je moet oppassen tegen wie je zegt, uh, wat je gaat doen, et cetera. Want uh, men weet dat jij er bent. Men weet dat je journalist bent. En uh, ja, buitenlandcorrespondenten die, die publiceren in het algemeen niet het soort nieuws waar de drugskartels echt wakker van liggen. Maar ja, er is geen garantie dat dat in de toekomst uh, niet ooit tot geweld gaat komen. Nee, en je zegt je moet oppassen met wie je praat en uh, waar je heen gaat. Maar moet je ook oppassen met wat je schrijft? Nee, dat niet echt. Uh, ik heb nog nooit gemerkt dat er hier een journalist echt werd uh, gecensureerd. Uh, de enige uitzondering was misschien een Italiaanse journalist... die uh, anderhalf jaar geleden het land werd uitgezet... omdat hij hoegenaamd in een anti-presidentiële demonstratie meedeed... waarvan kwade tongen beweren dat zijn dat visum is afgepakt... omdat hij voortdurend heel kritisch over uh, de president schreef. Nou. Dus dat zou kunnen. Ja. Kees zo'n uh, hou jij er rekening mee met deze gevaren bij wat je schrijft? Met andere woorden, censureer je jezelf wel eens? Nee, niet, niet met wat ik schrijf. Wel met uh, waar je naartoe gaat en, uh, en met wie je praat. Uh, daar hou je natuurlijk wel rekening mee. Maar ik heb überhaupt nog nooit gemerkt dat, uh, uh, dat er gelezen wordt uh, in Mexico wat je hier publiceert. Nee. De, de ambassade zal het ongetwijfeld uh, lezen, maar daar, ik denk niet dat er iemand wakker van ligt nee. uh, in Mexico. Nee. In 2010 gingen er al duizenden lokale Mexica, Mexicaanse journalisten de straat op... om te demonstreren tegen het voortdurend geweld. Gebeurt er iets? Nee, er gebeurt uh, niets op het niveau van uh, daadwerkelijk uh, aanpakken... van de misdaden tegen, uh, tegen journalisten. Uh, er is uh, eind vorig jaar eindelijk een wet aangenomen... die uh, het vermoorden van een journalist tot een federal crime maakt... En dat, dat vond het parlement al, al heel ver gaan. Maar als je kijkt... De, de, van dat de, betekent dat dan de overheid, de federale overheid... verantwoordelijk is voor vervolging en niet de lokale overheid. Ja, precies. Ja. Maar op, uh, op federale niveau uh, worden er ook geen uh, grote resultaten geboekt uh, in deze zin. Uh. Nee. Uh, Jan Albert, tot slot. Zie jij iets veranderen in Mexico aan de situatie van journalisten? Nee, eigenlijk heel weinig. Uh, die wet die net is aangenomen... Uh, is in die zin een verbetering dat op papier... Uh, het proces van het onderzoeken en het vervolgen van moorden uh, gestroomlijnd zou moeten worden. Want tot nu toe heb je vaak het probleem dat dossiers van moorden gewoon zoek raken. Die worden dan vanuit een deelstaat uh, opgestuurd naar de federale autoriteit. Die raken dan gewoon zoet, zoek, die, uh, die belanden in een la en dan hoor je er helemaal niks meer van. Mm. Uh, maar goed, in, kijk, je ziet het in Miracouche. De praktijk is dat er uh, in een week tijd drie journalisten zijn vermoord. Dus de regering is nog steeds niet in staat om uh, de veiligheid... Uh, en het leven van journalisten te garanderen. Dus Niet in staat of vinden ze het niet belangrijk? Uh, het, kan, het kan een combinatie van allebei zijn. Ik denk dat ze in sommige staten inderdaad echt niet in staat zijn om dat te doen. Uh, maar anderzijds denk ik dat heel veel lokale autoriteiten... Uh, journalisten ook een beetje lastig vinden... en ook niet zo heel erg geïnteresseerd zijn in hun veiligheid. Oké. Okay. Treurig verhaal. Jan Albert, Hoodsen en Kees Zoon. Veel succes en voorzichtig in Mexico. Bedankt. Wij gaan door met het laatste onderwerp van vanochtend. Wie wint de Boris en Ken show? Oftewel, wie wordt de burgervader van Londen? De zittende Boris Johnson of oud-burgemeester Ken Livingstone? Daar ging het vandaag over in Londen. Maar vandaag kozen alle Britten een burgemeester en een gemeenteraad. Goedenavond, Arjen van der Horst. Goedenavond. Ja, de ogen zijn toch vooral gericht op Londen, omdat daar toch twee betrekkelijk flamboyante uh, kandidaten waren. Die elkaar met name uh, verbaal uh, de afgelopen tijd flink in de haren zijn gevrogen. Behoorlijk, um, ja. Is het al duidelijk wie de keten om mag hangen? Nee, niet officieel. We hebben geen exit poll. Maar er is wel een peiling geweest vandaag. En die laat zien dat uh, Boris Johnson 6% punten voorligt. Op Livingston. En ja, dat is eigenlijk wel in lijn met alle peilingen van de afgelopen maanden. Johnson lag uh, stevast voor op Redken. Nog een hele kleine slag om de arm te houden, want de Londenaren kunnen tijdens deze verkiezingen een eerste en een tweede voorkeur uitbrengen. En dat maakt deze uitslag wat minder voorspelbaar. Maar ik denk dat de, de conservatief Boris Johnson uiteindelijk toch zal winnen. Ja, en uh, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ging het over inhoud? Want uh, de twee heren uh, hebben nogal een persoonlijkheid allebei. Dus gaat het misschien daar meer over? Uh, het ging absoluut niet over inhoud en dat merkte ik uh, toen ik uh, ook gisteravond op straat ging met Ken Livingston. Uh, mensen reageerden helemaal niet op zijn plannen. Is ook niet zo. Uh, ja, nee, maar het, het is ook niet zo raar natuurlijk. Hè. Een burgemeester in Groot-Brittannië is eigenlijk een vrij nieuw fenomeen. In Londen bestaat het pas sinds het jaar 2000. Heeft ook helemaal niet zoveel uh, macht. Of het nu om de gemeentebelasting gaat... de bouw van wegen, sociale woningbouw... Het wordt niet bepaald door de burgemeester... maar in Downing Street, de nationale regering... en nou. eigenlijk de enige invloed die een burgemeester heeft is op het openbaar vervoer. En dan wordt het al snel een, een, een personality battle, een strijd tussen persoonlijkheden. En dat ja, werkt vooral met twee, zoals je zelf al zei, flamboyante, excentrieke politici... die er als een buintje, buitenbeentje ge, uh, gelden in hun eigen partij ook. Ja En waarom denk je dat Johnson dan toch nog net nipt gaat winnen? Om een hele simpele reden, because he makes us laugh, zeggen heel veel <laughs> Londenaren die ik zo ja. Nee, hij maakt dus ook allemaal in de politiek. Ja, hij, hij is uh, hij is al uh, je zou uh, het, het is een, een typische uh, upper class kostschooljongen die klassieke talen heeft gestudeerd. Aan Oxford en toch spreekt hij ook de taal van de Spraat. Die, die ook gewoon scheldt, uh, die uh, de meest politiek incorrecte uitspraken kan doen. En er toch mee wegkomt. Hij grossiert in buitenechtelijke affaires, hij blundert wel eens. En dat vinden de Londenaren juist ja. charmant. Toch ja. wel charmanter dan de toch soms wel wat zure Ken Livingston. Een man die, nou ja, hij is al twee keer burgemeester geweest... en die begint toch steeds sleetser te lijken, na, vooral naast Boris Johnson. Oké, okay. nou ging het dus in het hele land om uh, gemeenteraden en burgemeesters. Dan kijken we naar wie wint er, Labour of Tory. Wat gaat het worden? Ja, de verwachting is uh, landelijk gezien dat Labour uh, flinke winst zal maken. Zeker in vergelijking met uh, vier jaar geleden... de laatste grote ronde van gemeenteraadsverkiezingen. En toch kan dit een kleine domper worden voor Ed Miliband, de leider van Labour... Uh, als ze uh, uh, Londen verliezen, is natuurlijk een tegenslag. En Schotland, eens altijd een rood bolwerk. Ja, dreigt nu geel te kleuren. Dus kleur van de Schotse nationalisten. O, ja, en dat zal eh, toch een tegenslag zijn voor de Labour. Oké, okay. hartelijk dank. Later weten we meer, Arjen van der Horst. Dit was het oog van deze donderdag. Morgen is er weer een oog. En als ik me niet vergis, dan zit er Thijs van der Brink. een steen.